de Wijken Koch uh, opgericht, een hobbykokvereniging, -kok, waar <coughs> In de tussentijd zo'n 250 mensen uh, maandelijks uh, een hobby uh, vervullen. Uh, uitgegroeid tot een, een, grote, een grote club. Uh, mm -hmm. Daarmee um, voorzitter geworden. En het koken is gewoon ontzettend leuk om te doen. dat doe ik thuis ook, zoveel mogelijk als ik kan. En op tijd thuis ben, dan kook ik ook thuis. Is er nog tijd voor die club in uh, Wijk aan Zeen? Ik ben inmiddels gestopt als voorzitter. Uh, maar wel blijven koken? We koken nog okay. steeds. Maar ja, met de uh, corona is het natuurlijk al heel lastig ja. geweest de afgelopen maanden. Allemaal dicht geweest, ja.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 en die VM zit er uh, redelijk in, dus ik, denk, ik zal eens vragen hoe dat zit. Uh, het, ook gezondheidmatig is dat uh, zwaar geweest voor een aantal mensen. Ja, dat klopt. En ik weet nog dat uh, toen ik daar actief was en ook later, want de huisarts van, van Wijk en Zee, die maakte zich daar al heel erg veel zorgen mm -hmm. over. Want die kreeg ook inderdaad kinderen al in zijn mm -hmm. praktijken waarin die toch de verbinding wisten te leggen met de gevolgen van de aanwezigheid ja. van, van Tata stil.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 ja dat is, En wat dat, tref je dan aan? Als dat, je van, nee, van, nee, maar van, dat, dat is ook zo. Van. Nou kijk, ik, eh, eh, laat ik zo zeggen. Toen uiteindelijk eh, duidelijk werd dat D66 de mogelijkheid eh, kreeg om weer een wethouder te kunnen leveren. Heb ik me daar nog behoorlijk op georiënteerd. Want ik kwam uit de regio eh, waarin ik ook al met mijn voorganger, hè, met Gerard Kuipers, mm. te maken heb gehad. Mm. En ook al wist.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 Ja, dan moet ik toch even terug. Uh, twee bestuursonderzoeken uh, geleden, en de laatste is van een paar maanden geleden, wordt ja. dat gewoon weer gezegd. Joh, de raad uh, gaat niet goed met het college en andersom. Ja. En onderling is het ook niet alles uh, nee. nee. En dan denk ik van ja, uh, uh, gaat dat goed komen? <laughs>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 It is fine, but it.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 cry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 Het duurde allemaal veel te lang.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 Uh, vorige week... Uh, ja, dat, splitsen, altijd... dat splitsen is, is een ander ding. Hè? Als, je, als mm -hmm. je in een te grote woning woont en zit... dan is het best denkbaar dat je zegt... Van, nou, ik, ik wil niet vertrekken, ik wil, maar ik wil wel mijn woning uh, zeg maar, opsplitsen... zodat er ander erbij kan kunnen wonen. Maar als ik een splits... Ik, ik koop een woning, ik verbouw hem... ik splits hem en verhuur hem in tweeën. Ja, dat is wat anders. Dat is, dat is anders. niet wonen. Dat is nou, die, kant, uh, die kant wilt u een beetje op. We uh, dus willen een anti-speculatiebeding. Uh, ja. uh, Huren nou... Uh, vorige week hebben we gesproken over... Uh,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 Aan, jullie, ja. Veel succes met de, de campagne. Dank u wel. Dank u wel. Dit is een kwestie van gedoe, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland-Lemburgs loopt. Oh, ik heb niet aan zijn lange leven gewaakt. Dag die moest komen en op de nacht. Voor alles wat ik rooi, maar waar ik nooit kreeg. Pas de duur of te vroeg of te laat voor mij. We wachten op succes en op die mooie dag Dag ik in de zon en in de zelf ontlijden. Riek wat ik weer hebben rond en gevierd. Maar tot nou toe heb ik al het hummer geleerd. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. En zoveel energie. En af en iemand in me kent zijn knopje. Soms heb ik je toch, dat nog al dat weer. En met een fies gezicht zat ik een glaas verlieren. Op een kut noorden, ik leef parkier. Aai, ik vroeg hem maar door denk Denken, denken, denken, ik begreep het niet. Maar reken wie het nou, hoe horen alleen. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland hem bezult, dat heel Holland hem bezult. Want er kunnen in een dag dan loop ik door mijn strikt. Dan zitten mensen, denk ik, en dat is ziek. Dan loop ik over stroo, meer nog gerend. Door het het in beroemde, ik ben herkend.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 Tot zover, een goedemorgen. Antwoord van zaterdag 5 februari. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens u een prettig weekend. En tot volgende week. Vier, ja, weer, ja. vieni via de kliniek. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vier, weer, neanche questo tempo grigio.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 Vieni via, vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo